Meneer Diergaarde, goedemorgen. Goedemorgen, u spreekt met voor elkaar. Voor Vanuit de dik voor studio's oh, op de 2 d taartje De grootste gro hey, gro gro gro gro is met de Diergaarde, Even stil. 1, 2, uh, 2, 3. Hallo. Wat doe je nou al? Wat zit je nou nee. allemaal op de grond van binnen? Ben bezig allemaal! Uh, ik test de galmf uit voor dikke leeuwen. Ik test de galmf uit voor dikke leeuwen. Laat oh, nee. zet die er oh, oh, oh, oh. even Excuus meneer Tiergaarden. de grond zet die emmer gewoon. Doe die oh, emmer weg. Oh sorry. Gallic he? Dat je toch niet in oh, een hoek? Hij glee uit mijn handen. Hij gleed uit mijn handen. Dat gaat doen met die emmer. Ik begrijp digitale tijdperk. Ik ben een emmer. Excuus meneer Tiergaarden. Uh, ik woon dus. Ik bel even om te zeggen dat. De Groot, ik zit nog niet nou niet alweer in die wiet. Ik word nou zo oh, jammer. Ik test hem even uit. Hoor. Oh, ik test hem even. Uit. Zet hem uit, zet hem even uit. Britney ja. uh, uh, gaan we gaan beginnen met het programma. Kunnen we starten. Oké, okay, daar goed. Oh, zet hem oh, daar. Nee. Nou weer zaterdag. Ik voor me, coasje. Oh, Daar zijn we weer, nou, een week, week van hard werken, Ja, dat toch Dat weet ik van een hele week. dat Ik zit het zelf allemaal te zeggen in het begin al. Oh, ik wil ik uh, helpen. Ik hoef niet geholpen te worden. Ik, ik, kan, ik kan zelf wel oversteken, Want we zitten namelijk, Nokkie, nokkie, nokkie! Daar we weer. Hey, zijn ja, we gaan de de gaan we gauw beginnen want we zitten nosotros... is nog. Hallo. Hallo. dit allemaal. zijn het mensen. Hallo. Even die hondjes stil. Ja. Even hou die hond even stil. Wat is het allemaal. De keffer, ja, het is van dag. Ja, dat is De donderdag. Ja, ja, de donderdag ja. Ja, ik ga lekker worden. Ik neem een nooit. Ja, maar iedereen zijn hondje mee ja, gaat nemen. Gaan nemen. Ja, dat heb ik allemaal. Pip, Dat kan toch allemaal niet, iedereen kan er niet zijn vuilnisbak mee? Nemen. Nee, nemen. Ja, dat is donderdag die. Dit is een kampioen. Een kampioen? Wat is een kampioen? Ja, gewicht, even zeker. Nee, nee, nee. Afgelopen zondag hebben we nog welke. Maar wat een prijs nog gehaald? De prijs opgehaald was wat was het op weer witte heus? Vier, vier Vierhouten. In Vierhout denk ook de grote prijs dat... van Vierhout. En nou, dat is wel een op je oh. terug Houten. van Vierhout. Ze wat nou, stilaan zijn die horen? Ik hoor je te zeggen. Het is maar door, allemaal. Die, wat zijn er eigenlijk voor dingen? Voor dingen? Dit is een echte Shimamima. Dit is een Baba. Ja. Juist, yeah. en, en zowel de Toaster Shimamama als mijn Shimamama ja. hebben de eerste prijs gewonnen op de Shimamama-toonstelling. Oh, ah, ja, hoe is dat? Ja. Ja. En uh, waar hebben ze die prijzen ja. mee gewonnen? Maar in de Playback Show. In de Playback Show? Ja, de mini-Playback Show. Ja, natuurlijk. Ja. Zeg mij maar nooit. Dus niet in de volwassen Playback Show. Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet, Met twee hondjes in de mini-playback, ja. wat zorgen ze dan? Pussy-mauw! Goedemorgen, meesje! Ah, oh, oh, oh, oh. Joh, dat die is van wie? Van wie is dat honden dieet? Dat zie je. Zeeziba, zeeziba, zeeziba, zeeziba. Kunnen die honden nou niet even weg buiten? Hebben Ze het allemaal gehoord? De grootste jij nou zijn die honden. Doe die honden weg hier. Oh ja, maar ja, oh ja, Wat ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, we hebben helemaal geen balkon. Oh, Jo! Die mama! Die mama! Die mama! Die mama! Die mama! Die mama! Die honden Die mama! Die mama! Die ja. Die Die mama! Die Ja, Die mama! Die mama! Die mama! dat mama! Die mama! Die Ja. Wat heb u eigenlijk op uw schouder, Romeo? Ja, wat zit er op uw schouder? Wat, wat zit er op uw schouder, Romeo? Oh ja, mijn anti roos shampoo was op. Dus nee, ik nee, heb nee, even gewone nee, shampoo moeten nou, Nee, Nou, ik, wat nee. die vogel op uw schouder? Wat Oh, is, oh dat, wat is, is, dat is mijn papagaai. Een papagaai? Ja, precies. Wanneer heb u een papagaai? Ja, die heb ik een keer gewonnen bij een tombola. Een tombola? Oh, leuk. Ik kan die ook praten, Romeo. Nee, nou, praten doet hij nog niet zo goed. Oh, maar nee. hij probeert oh. wel de hele dag mij na te doen. Nee. Hoe en die u na te doen wat uh, dat, dat kan die heel goed is wat, uh, wat, wat doet hij dan uh, hoe spreekt hij Dat is hoor hier is oma Joop hoe spreekt hij Goedemorgen, mensen Goed zo Kijk ja, goedemorgen. goedemorgen wat dat, nou, ik weet ook niet hoe die erom komt hij doet het gewoon hè ik weet het ook niet Goedemorgen, ja, mensen Goed zo zo we gaan verder met het programma, weet je? Kom op. We zijn al 10 minuten bezig er is nog niks gebeurd. Ook meer Joop, hou er nou eens bij op met dat gedoe met nee, nee, die paprika's. Ja, hij doet het zo. Ik zo kan het nou niet stoppen dit is niet Wat is daarvoor gedoe? Ik weet ook niet hoe eraan is gekomen. Hoe meer Joop, dit. Hij doet dit uit jezelf. Ik heb het niet helpen. Een in de papagaai. Nou, ik, ik noem hem ook eigenlijk geen papegaai. Ik noem hem Ik noem een poepegaai. Poepegaai. Ja, hele daar gaan hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele goede hee. hele hele hele hele hele is hele hele is hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele nou, ja, maar dat is origineel, hè? Dat hebben heb we nog nooit gehoord. <laughs> maar, maar ik heb ook een goed idee, hoor. Ik heb namelijk de Jukolorussen en de hey, Jupenwillers. Heb ik meegenomen voor lusen. een hele dag lied. ze oh, ja, we zijn hier bij me, heren. dames. Is... Oh, kom op in allemaal. En we gaan een speciaal dierendaglied ja, houden we met z'n allen he, Met de joekeloerissen en de joekeloerissen Speciaal gemaakt, tekst aangepast op deze dag Dus dat is wel leuk, meneer. Iedereen op zijn plek, rustig zitten Ik geef het namelijk weer een stuk of drie, vier vooraf Ik weet nog niet exact wat ik ga doen en dan beginnen we weer allemaal, zoveel mogelijk, tegelijk Zijn we het klaarvol? Ja, ik weet het! Oké, ik zou zeggen attentie voor de Jukalorissen en de Jukalulissen Here we go! Ah, here we go! Het is 4 oktober, hè, namens? Ja, het is 4 oktober, ja, het is 4 oktober! Ja, dat weet ik nou Het is 4 oktober, dan zijn we weer blij De kifflet van blijdschap, gebakken. Vroeger komt het paardje de wei op en heer Wat gaan de konijnen weer vreselijk terugheer Mag nou eens even Henk Tullers, dat heeft toch een Sinterklaas liedje Dat heeft toch niks met Dierendag We gaan allemaal onder tempo, tempo is, is, is weer 4 oktober Is weer Dierendag Jongens, wat op 4 oktober? We op 4 oktober hij is de vlaal. de Kater. Helemaal Jan de Kater zit weer op zijn baan. Ja. Die hij altijd vol doet. Bijna ja. Tot, ja. tot aan het dag. Al de temperen op mijn we gaan nu van Zie de hand, zie de hand schijn hey. Zie de hand schijn door de bomen. Alle kippen gaan op stol. avondjes, gekomen Kippen wippen in het hoofd. Ze pietse. Van Barneveld de de hand zich pas een hel. Maar het is zonde van zijn geld. Het vele hok is ongesteld. Ja, nou, genoeg en nou. Dit kan toch niet meer en er is nog een heel kiel, onfeel niet voor de dieren. Dag 4 oktober, iedereen zit te luisteren, mensen in zelf ook Dieren, hoontjes, doet de oren, die komt erop. We hebben niemand schoon, we Zie de hand, schijn door de bomen, alle kippen gaan opstomen. Ja, we hebben schoon. Heerlijk, al, hoontjes, kippen wippen in het hoofd. In de Jabum van Barneveld voelt de aan zich pas een hel. Ja, maar het is zonder van zijn geld. Hele hoog is ongesteld. Maar is zonder van zijn geld. Hele hok is ongesteld. Je zegt echt toch niet normaal. De Dik van Mekkaas show is dik voor mekaar gezellig. De Dik van Mekkaas show is dik van mekaar gezellig. En je je radio aanstaan, dan kunnen we luisteren gaan. Hij is Beb. Beb, Beb. Is, Beb, Beb, is, Beb, en is voor die hond. Nog. Ach, ik spreek net op de lippen. Hou Bep er mogen Toen Beb maar aankomt. onderin moet ze maken voor de, de prijsvraag. Maar die was uh, We moeten tot uh, aan onze zon hebben. Nou, dra dra draai je nog wel een keer. Oh, daar is er, Oh, dan komt Bep lang er in de prijsvraag. Oh, nu gaat komen. De prijsvraag. Heel goed. Dat is een zeggen! We waren beneden met die, met die, met die horses. Die ja, hoe is dat afgelopen die hoortjes met die hondjes eigenlijk? Is dat, is dat nog goed gekomen, die gek uit het raam? Ja, ja, die, die, die, ja die zijn goed. Ja. Oh, ze, ja. zijn, ze waren uit de rechter al komen op de ja, Hoe heet het? Hoe heet het? Wat is, de zon is het? niet is De, oh, de groenteboer. Oh, oh, daar de ja. de zijn ze nou met grote groenteboer. Oh, ja, ja, ja dat dus, ja, nou, nee, ja, ja, dus, nou, dus is val. Ja, nee. Nou, is niks gebroken. Het gebroken, bro. maar. is wel goed. Het is zijn wat Het we wel nou Het is wel Het met een grote boer, ja, hè? Achter de oh, oh, we oh, nou oh, even ik die, ik die prijs gaan doen? Ja, het ja. hoeft van mij niet. Hey, we hey, ja, de prijs. Nou, de prijs ja. okay. he, he. Nou, op uh, nog. Ja, maar dan moet ik eerst op, even op, de op, vraag van vorige week. nee, want daar we niet meer. Thuis, weer hondje, ja, ja, ja, geen stuimje oh, over. over. Zeer, Natuurlijk doet dat ja, zeer. Maar wie komt er, ja, er ja. ook met zo'n grote hond te ja, trappen? Ja, uh, dat komt die hond die trekt zo. Ja, maar waarom niet meer een hond nemen? Die is een hond, voor ja, ja. Dit, omdat de dierendag uh, uitzending is. Ja, maar, ja, maar iedereen z'n hond nemen nog zo'n grote hond. Wat is er voor een hond eigenlijk? Dat een Duitse, een Duitse joekel. Een Duitse joekel? Ja, die, die, die, die, die zijn, die zijn krachtig, die hebben, ja, maar goed. ja nou goed. In ieder geval, ik ben al. er weer. Nou gelukkig. Nou. Uh, wat was wat, wat wat ging het over? Ja, waar ging het over, ja, waar ging het over? Ja, het over. De, de prijsvraag natuurlijk, op, oh, dat was de, de prijs vraag. van vorige week. Oh, de prijsvraag, ja, de vraag, maar dan moet ik even de emmer hebben. Waar is de emmer? De emmer, weer. Zullen we ja, daar nou niet even... Zonder nagellam, zonder wordt het niks ja, natuurlijk, hè. Nou, even stil, Syfago, even stil. De vraag van vraag van vorige bij, wie is de emmer ja? Meter 1. Vogel in de hand. Puntje, puntje, puntje. Oh, oh, dat, dat, ja, dat had ook zo. Oh, oh! Dat recht de kraf! Aan de half weer die emmer. Ja, maar dat. Iedereen! Hij ja, trekt die emmer uit de hand staat dat die kracht? Hè? Wat doe je nou toch, dokter Sivago? Dat kun je toch niet doen? Wie? Ja, dokter Sivago. Ja, die hond? dat hij altijd een koude neus heeft. Oh! oh dat heb Even stil, ja, nou, hè? Nou, nou, nou, we gaan beginnen met die blauwe mul. Even, even er klaar, nou? Kom nou, op. Laten we nog even tempo ja, maken, mensen. Dit is al het programma, dat is al, ik weet niet hoe lang bezig en er is nog niks gebeurd. Natuurlijk. Uh, uh, uh, even stil. Uh, uh, stil. stil. Vogel in je hand, we zijn van de kant. Dan helemaal geen hand. He? En, uh, ja. ja, een, ja, ja, ja Heerlijk, ja, veel, er veel, veel, ja. veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel, beter veel, van veel, veel, veel, veel, dus uh, dan twee kanarissen juist. Ja, twee kanarissen juist. Ja. Deze is van uh, Ruud van Haafden uit Buren. Ruud van Haafden, wegen uh, Ja, ook. Uh, beter één vogel in de hand nou. dan de lucht van tien. Ja, ja. die ook, hè? Die niet ja, bekend, ja, maar heb ik wel eens gehoord. Uh, uh, deze is van uh, Koen Willemsen uit Helmond. Ach, wat leuk. Die Brabant, dat Ja, is, uh, Brabant, dat, Brabant is, uh, humor, dat weet ik. He, nou, natuurlijk, die staat ja, erom bekend, ja, hè. Beter één vogel in de hand hand dan mijn ex-vrouw in mijn huis. Oh, ja, GELACH! Ja, ze ja, ja, ja. zijn ijzertjes sterk, zou ik en wel zeggen. En uh, uh, uh, deze vind ik Aan, ook ja. erg leuk, van Michel Meut. Meut? Meutsteen? Nee. Meulsteen. Uit Middelburg. Ja, ja. Middeldurg. ook meegedaan. Uh, uh. Beter één vogel in je hand nou. als de stront van tien op je hand. Nou duurt het nog lang of zijn we de Haas doorheen of hebben we het nou gehad? Nee, Henrique Voortman uit de bij bijt even overal in je hand dan een kwal over de vloer. Dat een uit de Ardingen, is in je neus. Ik heb zo'n mooie hoor. Ja, maar we ze maar hoor. We ze uh, maar. Ja, maar ze zitten krabbelen thuis in de ja. tafelkleed. dat zien je niet. we zien je niet. Nee, nee. nee dat kom we niet op. En met ons Beter een in vogel in je hand nou. dan tien in je oud. Nou, zie oh, je. En dan is ik hier de winnaar. Ja, daar ben ik al. Is daar uh, binnen? Dat kun je alleen maar vervolgen. Ja, ja, ja natuurlijk. Maar ja, waar is die? Waar moet ik aan die jets stonden dan? Ah, waar de duim bij is. Hij is gewonnen door. Daar komt hij. Frank Budding, hè, Frank in de Budding, Zandkever 6, in Deventer. Nou, hier hebben we de winnaars. Dat, dat is een oplossing, oplossing, oplossing op die... Eh, uh, uh, beter één vogel in de hand, ja, ja, dat dan, dan een kat in de zak. Dat heb ik een kat in dat is er ja, een zeker eentje ja, hoor. Ja. Ja, dat is een zekere, en met deze prachtige oplossing ja. is hij de trotse eigenaar geworden. O, kregen, van die, die schitterende donkerblauwe zaak. Waarop met gouden lettertjes gelezen staat: Trosla. Ja, dat is wel een bezit, dacht ik. Heb je ze al Ja, er is nog een voorgelegd, nog een voorraad is op, op, op. Eerlijk op. he, ja. Het, ja uh, luister, zal ik meteen maar even de nieuwe ja. opgave doen, ja, Dat nou, pak dan ik even dan de emmer. we gewoon even, hier die je kan er gewoon zeggen dan even de hond, en u die hond even vasthouden. Nee, meneer, voor elkaar. Nou, ik, ehm, ik ben daar niet zo, Ja, want hij, doet niets. Nee, maar hij kijkt een beetje gek naar mij, hij, hij is rustig. Hij is hij Ja, hij gromt een beetje, hij zei: hallo, Leo. Leo, De opgave van ijbraven. volgende week, daar komt hij. De soep wordt niet zo heet gegeten als puntje, puntje. Als u daar een, een op, leuk, leuk antwoord op heeft, dan dan heb ik die, oh. ah, Ja, rustig maar, braaf. Hij is braaf. u daar een leuke antwoord dan moet u dat sturen per e-mail naar dik voor Volg me, Kool. Op het spel. Als je daar schikt, heb ik het niet af. Nou, goed klaar. Dat hebben we dan gehad. Wat krijgen we nu? Voor we verder gaan, nu een korte update van wat er vandaag in het Big Brother huis is gebeurd. Update? Wat nou update? Ik weet van niks. Wat er vandaag gebeurde in Big Brother The Battle? Wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er allemaal? De hoogte. Hey? de hoogtepunten van uh, Big Brother de, de Big Brother. hoogtepunten ja, van, van... Kijk. Hier. Luister, luister. ja ik luister. luister wat is dat dan? dat is staat... een hoogtepunt hoogtepunt maar er sta... ja. staat iemand gewoon op het toilet oh, we, ik heb alles achter elkaar gezet vandaag wat hoogtepunt komt dus hoor. hoogtepunt komt dan ja, dan. ik heb de climax ik werk nog de, de climax ik weet niet of toe. ik dit nou zo interessant vind allemaal op de groot nou, toch even, dat is toch normaal dat is dit maar zit ik nou toch naar te kijken? Dat is toch zonde? Pas, op, pas, op, pas, op, pas op. Wat is er nou? Pas op, pas op, pas op. Het hoogtepunt, het hoogtepunt. Het hoogtepunt. Wat, ja, welk hoogtepunt? Dat is komt ie. wat? Was dat het? Ja, dat was het. Big Brother The Battle. Dagelijks bij Jorin en op www.big-brother.nl wat oh, een interessant, ik kijk eigenlijk aan. Interessant, dat is er nou voor interessant. Ik mis geen seconde. Ik mis geen seconde. Nou ja, mensen we gaan even snel. We hebben nog maar een paar minuten, dus we kunnen nog snel even onderwerpen een onderwerp doorheen. Ja, ze leek maar zo heel leuk. Even een hoogtepuntje, want uiteindelijk... Wat oh, Wat doet het weer? De grote is het weer, toch niet waar, hoop ik. Nou zit ik in mijn laatste minuut in de kant. Hij doet oh, het! Hallo, met de groot. Hallo, met de groot. Hi, boeren! Fietsen! Met fietsen! Van de fietsen! Ja, ik Van hoor het mee. Ja, ja me. Hij, gaaf, joh, de dierendag begonnen. Ja, ja. Leuk, hè? Ja, dat is leuk, jongen. hier je ziet hem ook ademlopen. Luister ook, joh. Ik heb thuis ook meesten. Oh ja? Ja, hier, hey, luister even, hoor, hoor. Hoor Ja, maar ik kan ja, hem niet helemaal thuis Hoi, Hoor iemand iets? Nee wandluizen. Val ja, ja, ja, ja, die... ja, jij had toch flooien volgens voor weer. Ja, maar, he, ja. ja, maar je hebt weg gedaan, weet ja. je. Ja, ja, ja, die gingen mij irriteren op een gegeven moment. He. Je zit de hele dag te kraampen ja, ja, een beetje. Ja, ja, ja, dat is ja, wel ja. is niet ja, voor elkaar in de buurt Dick die staat nog. Nee, nee, ik ben ik ja, ben net de deur Ik ben net de deur Zeg even dat ik Ik ben ik speciaal voor jou een gedicht van de achterdeur. Ha, wat jammer nou. de gaat de deur. Dan komt die de Wietse. Jammer zo ja. ja Hallo Elkaar. Nee, boerenlul! Dat hoeft allemaal niet te ja, nee, vervoeren. Ja. ja, nou dat wist ik ja, nog maar. niet, met wietse van, van de bak Ik niet net ik heb ja. even een gaaf gedichtje voor gaaf. Ik heb er geen tijd voor Wat met, met die dieren dan ja, gebeurd. Dat ja. hebben we nou de hele uitzending ja. al. Ik, ik vind het ben je er klaar voor? Je? Ja, ik ben er klaar ah, voor. Ja, hij is gaaf. Ja, dat zal wel. Nou, kom op dan met die blauwekul. Dier. Dieren. Dieren. Hmm. Hoe kunnen we zonde. Hij heeft altijd begrip. Ik hou van honden, katten en kanaries. Maar het meest hou ik toch. Nou. van een halve kip. Ja, nou, gaan we ophangen. Ja, hij graag. Maar we hebben nou verder geen tijd meer. Ja, ook, ja. ja, hij is leuk, hij is heel erg, geweldig. Ja, hij is leuk. Hij is heel erg, ja, is moeten ophangen. Ja, Eh, wat jij? Ah, wat jij, wat jij, ja. Weet je? Ja, ja. Oké, Tot snel, hè? Tot zo gauw mogelijk. Gewoon kunnen we daar mee nog. Met die mag een je mobieltje weg of zo. de gewoonte dat je vroeger was iedereen onbereikbaar. Iedereen is maar bereikbaar tegenwoordig. Wij zitten erbij. Oh, ik hebben het dan weer. Oh, ik haar, oh de dat is. Ik wil graag op een keer. Welke uh, Ja, Dames en heren, het is niet meer zover. Het etenlijk verhoogde punt gaat weer aanbreken. Ja, oh, zitten we er klaar voor? Hier is hij, onze enige echte, meneer De Groot! En in heel Nederland gaat de knop naar links. Hallo, links. Hier is meneer De Groot. De is Ik weer. wil u even is, uh, richting, attent maken. Richting, richting, richting zee. Op, uh, op, meneer de Groot Magazine. Meneer de Groot Magazine. Dan uh, krijgen we dat weer: dat A4'tje, dat bloknootje, dat kleine velletje. Dat, dat uh, één, één kant beschreven, met een potloodje, met een gebroken potloodje. Op de uh, rubriek. Wij maken Ge gezondheid. gezondheid. Rubriek gezondheid. Ja. Ook daar gaan we uh, krijgen hoor. We gaan hebben gezondheidsrubriek. In meneer de Groot Magazine. In meneer de Groot Magazine. Uh, Wat in die is dat? rubriek daar? gezondheid uh, gaat het uh, dus over afwisselend eten. Afwisselen? Nou, ja. nou, nou, kijk, nou, daar kan ik mee uh, inkomen. Fans van meneer De Groot. De, de, de belangrijk dat je heel afwisselend, dat is ja. inderdaad belangrijk. En natuurlijk. ik ken hoor, ik ken ze, hoor, die, die, die de, elke dag bij de febo eten. Heel fout, Elke Je lang kan wel eens dus een dagje bij dit natuurlijk, wel, maar niet nou, elke dag. Je moet dan af en toe. Een of meer uh, wetenschappelijke artikelen. Steeds wat anders uh, natuurlijk, en daar heb je tips voor. Wat is dan bijvoorbeeld een tip? De wetenschappelijke artikelen. Nou, wat is dan bijvoorbeeld een tip? Wel, nou, als je maandag uh, naar de febo gaat. Uh, doe dat dan dinsdag niet. Nee, nee. niet. nee, natuurlijk niet. Ga dan dinsdag naar McDonald's. Woensdag naar de Burger King. En donderdag naar de Pizza Hut. Ik heb een doodje. Ik heb een ja, we zijn er toch al weer erin ik vind ik, ik vond een uitzending ik van niks, mag ik even zeggen? Gewoon, zo, zo, dat mag ik vreugde. ook eens een euro-mening vond Helemaal niks, helemaal niks. Ik vond het leuk. Het, nee, het, het, het is pas 4 oktober, Dat is er een part, apart apart e E-mailadres, Wat is er? E-mailadres. Ja, e-mailadres. E ja. ja, het heeft Aapenstaan, geen nut, er luistert niemand meer. Als Ja, nou, u wat was de vraag ook? Wat? De vraag wat de vraag was! Hé, hey, de vraag! Zal nee, ik het even zeggen? Ja zeg jij ja. ja, De vraag was de soep. Ja, de soep wordt niet zo heet gegeten. Beetje, beetje, beetje. Beetje, beetje, beetje. De soep wordt niet zo heet gegeten. De was er weer, zit op! Goedemiddag! Goed zo! Wat zijn er eigenlijk voor die?